Dikter Hark met het NOS Journaal. In politieke en financiële op de benoeming van Klaas Knot tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Knot is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar Geld en Bankwezen in Groningen. Hij heeft eerder al bij de Nederlandse Bank gewerkt. Ook werkte hij bij het IMF. Knot volgt Nout Welling op. Die vertrekt per 1 juli. Bij een internationale politieactie tegen het witwassen van drugsgeld zijn in Amsterdam en Den Haag drie mensen aangehouden. Het witwassen gebeurde via koeriers die met koffers geld vanaf Europese vliegvelden naar Colombia gingen. Op Schiphol en in Frankvoort werden vorig jaar couriers met grote geldbedragen gepakt. Vorige maand werden in Amsterdam drie Colombianen aangehouden die wapens, geldtelmachines en diverse paspoorten bij zich hadden. De Britse koningin Elisabeth sluit vandaag haar bezoek aan Ierland af. Streng beveiligde bezoek is rustig verlopen, grote protestacties van republikeinen of anti-Britse demonstraties bleven uit. Het was voor het eerst dat een Britse vorst een bezoek bracht aan Ierland sinds het land in 1921 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië.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 In het Krugerpark in Zuid-Afrika hebben patrouillerende militairen drie stropers doodgeschoten. Drie mannen waren waarschijnlijk aan het jagen op neushoorns. De zwaar bewapende stropers werden gedood in een vuurgevecht met de soldaten. In wildparken in Zuid-Afrika worden steeds meer neushoorns gedood. De hoorns van de dieren brengen in Azië veel geld op. De hoorns worden tot poeder gemalen en veel Aziaten geloven dat het poeder een potentieverhogende werking heeft. Vorig jaar werden zo'n 300 neushoorns in Afrika gedood. Het weer nog zonnig met wat stapelwolken. Alleen in Limburg kans op een bui. Morgen is het zonnig met temperaturen van ruim 20 graden. Zondag is het weer wat frisser met kans op een paar buien. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor afgegeven Bunschoten 5 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. voor Soetewoude 6. Op de ring van Amsterdam de A10 westrichting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 4 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berk en Rode Reis 4. De A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 4 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Tiel West en Gelder staat 4 kilometer file. Op De A15 van Gorkum naar Europoort voor Knoop het Vaanplein 4. A20 richting Gouda voor Bresseplein 3 kilometer. De A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 3. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 3 kilometer. En op de N15 vanuit Europort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 4 uur. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Leuk dat je hem aan hebt staan. Iedere vrijdag komen we ze voorbij. De 40 beste platen van Europa. Tussen 3 en 5 op vrijdagmiddag. Mocht je nou vrijdagmiddag geen tijd hebben. Op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9 komen ze allemaal nog een keer voorbij. 21 jaar van Euro Breakdown. Aflevering 20. En vandaag ook 20 mei 2011. Deze week 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De platen die er deze week uit zijn na 17 weken zijn Martin Solveig en Dragonet en Hello Animal van de Neon Trees na 16 weken. Robbie Williams, Harder en hij nog een weekje korter, 15 in totaal. Chris Brown en Benny Benassi komen dus meteen nog aan met Beautiful People. Zij zijn de snelste stijger met de 11 plaatsen. Nelly en Kelly met Gone de snelste dalen, 14 plaatsen deze week. En Chris Brown, yeah, yeah, yeah, staat alweer 16 weken genoteerd en daarmee het langs van allemaal. 20 mei komen we ook veel tegen in de geschiedenisboeken. 17.50, een groot deel van NSG wordt door een brand verwoest. 1940 in Auschwitz wordt een concentratiekamp ingericht. In 1998 op deze 20e mei is het Real Madrid die de Champions League vindt. Dat alles in de finale in Amsterdam. De Spaanse voetbalclub die won daar met 1-0 van het Italiaanse Juventus. En in 2003, Jan-Peter Balken, wordt formateur en Maxime Vragen neemt zijn functie als fractievoorzitter van CDA over. Euro Breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. En in 2011 op deze 20ste mei is nummer 18 voor Adele en Someone Like You. I heard that you'll settle down at you. Hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't low since day 3 van de 40 beste platen van Europa. Adele, soma like you op 18. Uh, Alexis Jordan en Hush Hush Hus ging van 16 omhoog naar 15. En Chris Brown, Benny Benassi en the Beautiful People. In de vijfde week zijn zij de snelste stijger van 25. Dan gaan zij in één keer naar nummer 14, een winstpercentage. Nou ja, in ieder geval plekken 11 plekken winst. Ik heb nog een aantal platen voor je klaarsen. Tot aan 5 uur ben ik bij je, dan rond 5 uur de nummer 1 van Europa. En of dat dezelfde is als vorige week, dat hoor je dan pas. Wel heb ik voor jou weer een stijger van 23 omhoog naar uh, 13. In de vierde week gaat Kesha hard omhoog met uh, Blow. <laughs> Dance. Ja, je kan erom lachen, maar het is echt waar. Britney Spears, Tilt the World Dance, die vinden we straks trouwens op uh, nummer 12. Die blijft zitten waar ze zat. I'm <laughs>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 you De ene na de andere hit komt uit de grootoot van Lady Gaga. Jura's hoorde je nu. Vijf weken in de lijst omhoog van uh, 18 naar nummer 11. Gaan wij nog even achterom kijken? Vanaf de nummer 20 vinden we James Blunt. So far gone, zakkend van 13 naar 20. Van 16 naar 19, de Scouting for Girls and Don't Want to Leave You. Adele, Someone Like You gaat omhoog van 19 naar 18. Rihanna, SNM is zakkend van 9 naar 17. Van 15 naar 16, Mike Post naar Lil Wayne. Boom, chicken wow wow. En van, 15, van 16 naar 15. Andersom dus Alexa Jordan en Hash. Hush. Chris Brown en Benny Menassi. Beautiful people. Vijf weken staan ze in de lijst. Van 25 omhoog naar 14. Van 23 omhoog naar 13 in de vierde week. Casha en Blow. Britney Spears. Still the world eens. blijft staan op 12 in haar negende week. En Lady Gaga hoorde je met Judas in haar vijfde week. Van 18 dus omhoog naar uh, nummertje 11 alweer. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gewoon even snel kijken naar uh, Cfn, Cfn. Westkust, wat het weer gaat doen dit weekend. Met een uitloper van het Azur drukgebied, die zorgt er vandaag voor een zonnige periode. Een klein windje uit west tot zuidwest en een temperatuur van een graadje of 19. Vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder en daalt de temperatuur. Dat alles doet hierbij bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En vannacht zal de krik niet boven de 7 graden uitkomen, dus het, het wordt een koud nachtje. Morgen hebben we een storing van warme lucht, waarin de temperatuur oploopt naar maximaal 22 graden. Daarbij schijnt de zon uitgebreid en blijft het overal in de regio droog. In de nacht naar zondag, dan neemt de walking weer toe op de nadering van een koufront. En vooral zondagochtend komt dat weer tot enkele buien. Daarbij kan het zelfs tot onweer gaan komen. Zondagmiddag, dan blijft het wel weer droog en klaart het flink op. De zuid-zuidwestenwind, die waait naar het west tot zuidwesten. En de temperatuur die is dan weer laag. Maar een graadje of 17 wordt het zondag. Niet echt lekker weer zondag. Zaterdag dus wel een graad of 22 heb ik dan voor je. Wij gaan de top 10 in. Doen dat met de nummer 10 in handen van Martin Solvek en Clay. You ready to go? Het ritme van Stanford: C-C-F-M-K. Shorts van Dam.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 werd in Europa begint met zijn single Fuck You. En natuurlijk over Ceele Green, zijn nieuwe single die heet Bright Lights and Bigger Cities. In de zevende week gaat hij weer een stukje omhoog. En van zeven omhoog naar een uh, nummer zes. En daarvoor uh, Owl City en de Alligator Sky. In de achtste week gaan zij ook omhoog en wel van tien naar een uh, nummer zeven. Op acht wat verlies voor Adel. Zet vijgt uw domein van zes naar acht. En van acht naar negen gaat Bruno Mars en de Lazy Zang. De nummer 5 slaan we vandaag even over. Dat was de nummer 1 van vorige week. Maar in de 11e week gaat het niet zo best met Jennifer Lopez en uh, Pitbull. On zakt dus van 1 uh, naar 5. Nog één zit te blijven voor je te gaan, en die blijft zitten op nummer 4. Nieuw binnen Alexander Sten. Dit is die andere Roemeense. Zij heet Ina. Haar single heet Sanne en In de achtste week blijft zij zitten op plek nummer 4. En het is up op jouw lokale radio ZierfM Zandvoort. Leuk dat je me aan hebt staan. Ik hoop dat je het hele weekend blijft luisteren. Genoeg leuke programma's hebben we nog voor je klaarstaan. Dit is in ieder geval de Euro Breakdown Top 40 van Europa. Wat wij even gaan doen is kijken naar de lijst in Nederland, hoe die eruit ziet. De enige echte Top 40! Daar komen deze week vier platen nieuw binnen. Ready to go van Martin Solvlek en Clay op 38. Hoe jij na de California Kingbed op 37? De jeugd tegenwoordig, Cat Spanish op 23, ook nieuw. En Doe, hij gelooft in mij, komt nieuw winnen op 19. Top 10 in de Nederlandse top 40 ziet er als volgt uit. Op 10, vier plaatsen wint. Someone Like you van Adel. Snoop Dogg en David Guetta sweatzakken zakken van 8 naar 9. On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull zakken van 7 naar 8. En Raccoon doet het goed. No Mercy gaat omhoog van 11 naar 7. Jesse G, B.O.B. en de Tag zakken van 2 naar 6. Van 6 naar 5 gaat Gallus Grace en afscheid. Van 5 naar vier dan The Lazy Song, Bruno Mars. En op drie blijft zitten Adele en Zet Fire to the Rain. Van 4 omhoog naar 2 Alexander Sten en de Mister Sexo Beat. En voor de zevende week op rij de beste plaat in de Nederlandse top 40 in handen van Alexis Jordan en Happiness. Twaalf weken lang zij al in de lijst en daarvan dus 7 weken gewoon boven aan de lijst. Aan. Ik zeg dan ben je goed bezig. Zij komt ook straks nog voorbij. Zij zit in de top 3 van Europa. Maar of het 3, 2 of 1 is, dat uh, gaan we nu gewoon bekijken. Dit is in ieder geval de nummer 3. Don't hold your bread. Zo heet inderdaad de single van Nicole Searching. In de 8e week gaat ze omhoog van 5 naar 3.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 I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I make you sweat. I, I just make you sweat. Snoepdog en David Getta in de single Sweat. 9 weken in de lijst, vorige week nog op 3. Deze week weer een plekje verder omhoog naar nummer 2. En daarvoor de zinger van Nicole Sertzingen, Don't Hold Your Bread, van uh, 5 ging zij de achtste week omhoog naar nummer 3. Nog één plaat te gaan, dat is de beste plaat van heel Europa. De dame staat al 10 weken in de lijst. Moest vorige week genoegen nemen met een tweede plek. En nu dus naar 1 toe. Daar zal ze best happiness over zijn. Al dus Alexis Jordan en happiness. De beste plaat in Europa is in haar handen. I don't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 Eindelijk heeft ze die haar zo begeerde eerste plek te pakken in de lijst van Europa. Zeven weken lang trouwens al in de Nederlands top 40. Nu dus ook eindelijk in geheel Europa. Alexis Jordan en Happiness. Tien weken lang heeft ze erover gedaan. Maar de heet raad Adam van der Dogg en David Guetta heegt in de nek met sweat. En Nico Sergio Down, Holtje Bret op plek 3 ook aardig in de buurt.